9 uur. Remonse Reemend. Mensen in de bijstand die weigeren Nederlands te leren, worden, als het aan het kabinet ligt, binnenkort gekort op een uitkering. Om te beginnen wordt 20% ingehouden. Na een half jaar loopt het op tot 40%. En wie na een jaar nog niet zijn best heeft gedaan om de taal onder de knie te krijgen, krijgt niets meer. Dit wetsvoorstel van staatssecretaris Kleinsma wordt waarschijnlijk vandaag besproken in de ministerraad. Ze stuurde het in het voorjaar voor advies naar de Raad van State die het inmiddels heeft bestudeerd. De maatregelen waren al aangekondigd in het regeerakkoord en ze moeten volgend jaar ingaan. In Brussel wordt zometeen alsnog het associatieverdrag met Oekraïne ondertekend. Daarvoor was in Oekraïne eerst een politieke omwenteling nodig. Het is de tweede dag van de EU-top. Het zal vooral gaan over de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. En dat wordt hoogstwaarschijnlijk de oud-premier van Luxemburg, Juncker. Premier Orbán van Hongarije en de Britse premier Cameron zijn tegen zijn benoeming. Zij vinden hem het gezicht van het oude Europa. Het verkeer op de A1 bij Barneveld heeft last van een brand langs de snelweg. Op een vuilstortplaats staat een paar honderd vierkante meter afval in brand. En de rook trekt laag over de A1 richting Voorthuizen. Het vuur bovenop een grote vuilnishoop is moeilijk te bestrijden... omdat de brandweer niet goed met water bij de brandhaard kan komen. Er wordt nu gependeld met tankwagens en er wordt zand op het vuur gegooid.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 In de Randstad de files bij Amsterdam op de A1 vanaf Amersfoort komend bij Eenbrugge 5 kilometer. Tussen Muidenberg en Diemen 5. De A2 Utrecht-Amsterdam voor Amstel 5 kilometer. De A4 Haag Amsterdam voor meer meer 3. Op de A8 voor knopend Koenplein, 3 kilometer. De A9 vanuit Alkmaar bij Battenverdorp 3. De A10 tussen Watergasmeer en de Afrideraai 5. En tussen Geuzeveld en knopen meer 4 kilometer. Tot zover de verkeersin. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Je hoort de klanken van de, de Tom Trouwitz Blues. Waltzing Matilda. Vertolkt door niemand minder dan Martijn Lutner. Uh, hij speelt uh, uitstekend mondharmonica en hij is hier in de studio te gast...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 Bijna, bijna, wat ik al zeg, bijna het volkslied. Maar ja, was dat niet Tom Wees? Die met die vreselijk krakende stem. dat uh, ook heel populair heeft. Nou, ongetwijfeld. Ja. Ik, ik heb zelf een stuk of 20, 30 versies gehoord. Van, ja. Maar ja, weet je. Ik, tom <tomstig> <tomstig> nee, ik kan het niet imiteren, maar die heeft zo heen, Nee, maar, maar dat is maar goed ook. <laughs> nee, maar. Het, uh, weet je, dat is, dat is net als Silent Night. Hoeveel versies zijn er. Uh, hoeveel versies ja. zijn daarvan opgenomen? Dat, dat was is heel dat stil vannacht. Ja. Nee, maar er zijn.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 Ja. Uh, uh, van van muzici die staan ingepland op dat festival. Ja, ja. En zijn er dan ook arrangementen, of doen ze dat allemaal uit hun hand? Nee, dat is allemaal. Uh, uh, uh, dat, dat zien we wel. Er roept iemand wat. Soms wordt er vooraf <laughs> een, uh, een repertoirelijstje gemaakt. Ja. Dat dan gaat waar. dat wel wat fout, maar dat is dan de charme. We hebben we net bij Harry Beek gehoord. <coughs> ja, ja, ja, ja, het is. Um, uh, het is uh, uh, weet je, um, jazzmuziek zeker. Uh, daar moet je eigenlijk.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 Dan is het bijna. Uh, uh, er zijn tal van, van soorten muziek die worden gespeeld. En het wordt allemaal geïnterpreteerd als zijnde jazzmen. Ja, ik heb daar zelf wel een beetje last van. In de ja. zin van uh, noem, noem eens wat, wat, uh, wat doet. Uh, <coughs> Sorry, uh, Prince op een jazzfestival bijvoorbeeld, of ja, of, uh, uh, ja daar wordt natuurlijk geïmproviseerd maar is het dan, is het dan jazzmuziek? Nou kijk, um, ik heb uh, theorieën gelezen over dat er 175 stromingen zijn binnen ja. de jazzmuziek, ja, ja, dan kunnen we natuurlijk alle kanten op. Ja. Uh, dat past het er, er al gauw bij. Ja, uh, Kijk, we, had, we hadden het uh, er in het voorgesprek al even over, ja. uh, ik ben bijvoorbeeld niet zo'n free jazz uh, uh, liefhebber Nee, ik, ik ook helemaal niet. Lijkt dat het net als zo'n stemmen zijn. <coughs> nou ja, dat, yeah, yeah, ik, ik wil niet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 of all Ja, muziek waar je blij van wordt. Jij zei het net, ik dacht het. Dus, ja, Dat uh, <laughs> is niet omheen... Uh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 uh, settings, uh, uh, wat, wat audiobestanden. Ja. ja, natuurlijk uh, uh, cd's. Uh, maar ook een hele lijst van, van collega's, uh, waar je allemaal mee. Ja, En ik, ik moet je tot mijn schade schande bekennen dat, dat, dat er zouden eigenlijk al wel weer honderd namen bij kunnen. Ja, uh, er al minstens één. Uh, ja. <laughs> ja, precies. Nee, dat, dat is een, uh, uh, uh, uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ja. uh, de, de, de website ik zal plechtig beloven hier. Ja. Dus dan uh, dat ik uh, in deze dagen daar weer. Uh, weer wat, wat, wat recentere informatie... bijvoorbeeld over mijn nog te maken nieuwe cd. Oké, okay, want vertel... Je, uh, ik heb iets gehoord... Uh, uh, strijkers uit het Metropole Orkest. Ja, het is een... Uh, het kon niet uitblijven, Charles. Ook naar wat je, wat je allemaal gehoord hebt. Uh, de...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 Uh, uh, uh, wanneer gaat dat allemaal uh, zijn beslag? Nou, is... Wat ik, wat ik, wat ik uh, al aangaf, dat is dat we uh, op 8 juli dan gaan we de, de, de bas, de uh, piano en de drums opnemen. Dat gaan we doen in Eemnes. In dezelfde studio als waar ik mijn, uh, mijn eerste cd heb gemaakt. Dat, dat is in Amsterdam. Een dus ik... uh, MS. Uh, oh, in, in, in, in, in het dorpje oh, Oké. Okay. Uh, tussen Hilversum en, uh, en Amsterdam. Maar nou, je had het net over die, dat conservatorium uh, uh, gebeuren in Amsterdam. Die uh, die... Ja, nee, nee dat, dat, heeft, dat heeft daar eigenlijk helemaal niks mee te maken. Ah, dat okay. had, had weer te maken.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 Ook heel bekend. Ja, dus en ook de, de, heel veel Dus dat is um, hier, ja. het, een topbezetting. Nou, dus aan de muzici zal het niet liggen. Nee. Nou heb ik weer een nummer klaarstaan. Heeft dat er iets mee te maken? Ja, dat heeft alles mee te maken. Vertel. Um, um, het uh, jazz van het uh, concertgebouw. Nou, la laten we eerst maar het, uh, het, uh, het, zo meteen het, uh, het nummer draaien. Maar de dirigent daarvan... Dat is en nou een... zie ik mijn naam hierop staan. <laughs> ja, ja. En, Charles. Het een broertje. Ja, en in, ja. in de buurt lopen ook een hele hoop rode rond. Hier, <laughs> je moet echt uitkijken als je hier s'avonds of s'nachts met de auto naar huis ja. gaat. <laughs> nee, <laughs>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 Oftewel, nou, we moeten er gewoon een goede tijd van maken met z'n Nou, daar gaan wij mee beginnen vanochtend. Done, but let the good time roll. We let the good time roll. <laughs> I don't care if you're a whole, get together, let the good time roll. Don't sit down mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash. But let the good time roll. We let the good time roll. Let the good times roll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 Mensen die vanochtend hier naar ZFM Zandvoort luisteren... die willen misschien ook wel heel graag weten... hoe jouw vorige cd's te kopen of te krijgen zijn. Nou, het makkelijkste is om heel even op mijn website te kijken. www.luttmer.nl Daar staat op dit moment in principe één cd van mij te koop te aangeboden. Ik heb wel heel veel gastrollen gespeeld op allerlei andere cd's. maar goed. Mm -hmm. dat, Kunnen ze hem ook downloaden via iTunes? Ja, ja dus, uh, iTunes kan. Uh, Spotify... Uh,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 Kriebelt het dan niet af en toe om ja, ook ja, nog ja, weer een ja, saxofoon te ja, ja, gaan ja, Ja, maar ik doe het alleen nog stiekem thuis. Ook stiekem thuis? Ja. muziek. Ja, maar het is een hele leuke, leuke sessie. Um, uh, het, ook dit is weer een zeg maar, soort, uh, soort jam sessie, maar die is dan opgenomen. Ik wist niet dat het opgenomen zou worden. Voor de mensen die, uh, die erin geïnteresseerd zijn, het hele concert staat geloof ik ook nog op, op YouTube. Ja.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 Days of wine and roses Laugh and run away Like a child at play Through the meadow line Towards the closing door A door marked nevermore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 The Days of Wine and Roses, maar wel een verdienstelijk spel weer. Dankjewel, dankjewel. Ja, fantastisch. Um, eens even kijken hoor. Je had nog een, een mooi nummer voor ons klaargezet en dat is uh, van de CD Tico van Tico Pira. Ja, ja. Wat een naam, Agua Bajo. En uh, uh, Tico is een, een, een hele waardevolle, warme vriend van mij en tegenwoordig uh, steeds vaker mijn begeleidende pianist. Ja.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 en dat legde dat, ik voor bij, uh, bij Tico. Dat zou je niet zeggen als, je, als ik. Die, die, nee, nou misschien dat... niet, maar ik <laughs> doe eigenlijk alles wat ik doe op gevoel. Ja. En um, dus ik legde dit ook voor bij, uh, bij, bij Tico. En uh, Tico zei tegen mij van, ja, maar ik heb wel iets voor jou. Dat is uh, uh, La libellula. Uh, de libellen.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 drie of vier verschillende muziekstijlen voorkomen en dat heeft dan weer te maken met dat hij zei van ja dat is een stuk wat in gaat over libellen en die gaat van het van het ene ene bloemetje naar het andere bloemetje en ja dus hij komt verschillende bloemetjes tegen dat is libellen steken niet geloof ik nee nou weet ik niet ik ik probeer het gewoon niet maar het nummer is wel heel aanstekelijk ja wij tekort willen doen aan Pico Hagen die u hier hoort spelen, luisteraars, een fenomeen op, het, uh, op de toetsen. Uh, ik draai hem niet zomaar weg, dat heeft een reden. Dat is uh, gewoon de klok die ons uh, toekijkt en zegt van... ja, uh, nieuwse reclame komen nu weer aan, dus we moeten er zo een eind aan gaan breien. Maar dat doen we niet zomaar natuurlijk, we gaan nog eventjes afsluiten. En dat doen we met uh, Martijn Lubner, die hier te gast is, luisteraars, bij ZFM Zandvoort.